3 uur. De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, Fidemon. hij loopt dus teleurgesteld rond in de Tour. Maar waarom eigenlijk? En uh, wie gaat er over de tijd van Tony Martin heen? Die is tot nu toe het snelst in de tijdrit. Eerst nu het NOS Nieuws. Hier is Dorald Mekels. OV-bedrijven mogen niet meer zelf beslissen welke veiligheidsmaatregelen ze nemen. Het inzetten van veiligheidscamera's, het plaatsen van een noodknop voor chauffeurs... en het geven van trainingen wordt voortaan opgenomen in de aanbestedingseisen. Bij zo'n aanbesteding bieden OV-bedrijven op het openbaar vervoer in een regio. Ze mogen voortaan niet bezuinigen op de veiligheidsmaatregelen... om zo in de aanbesteding als goedkoopste uit de bus te komen. Vervoersbedrijven die werken voor een provincie of stadsregio... moeten zich aan de afspraken houden. De treinen van de Nederlandse spoorwegen vallen buiten de regels. Een Israëlische commissie adviseert alle nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever een legale status te geven. De commissie, onder leiding van een voormalig rechter van het Hooggerechtshof, stelt dat de Westhoever geen bezet gebied is. Israëliërs hebben het wettelijke recht om zich te vestigen in Judea en Samaria. En het stichten van nederzettingen kan op zichzelf niet als illegaal worden beschouwd, zegt de commissie. Het advies, dat is opgesteld op verzoek van premier Netanyahu, moet nog door de politiek worden besproken. De Israëlische regering heeft nog geen officiële reactie gegeven. Het rapport heeft in Israël geleid tot kritiek van de organisatie Vrede Nu. Die vindt dat Israël de nederzettingen moet ontruimen. Rechtse politieke partijen zijn juist enthousiast over de aanbevelingen van de commissie. De parlementsvoorzitter in Egypte heeft de parlementariërs opgeroepen om morgen bijeen te komen. Het parlement werd vorige maand ontbonden na een uitspraak van het constitutionele hof. Maar president Morsi riep het parlement gisteren op om weer samen te komen. Met zijn oproep ging Morsi niet alleen in tegen de uitspraak van het hof, maar ook tegen de militaire raad. De generaals hadden het besluit van het Hof bekrachtigd. Parlementariërs die na de uitspraak van het Hof probeerden om het parlementsgebouw te betreden, werden tegengehouden door militairen. Het plein voor het parlement in Cairo is door het leger afgesloten. Waar de vergadering van het parlement morgen wordt gehouden, is niet duidelijk. In Geldrop is vanochtend in een huis een man doodgestoken. Een vrouw die in de woning was, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Het is niet zeker of zij de dader is. Ook is niet duidelijk wat haar relatie tot de man is. De politie kon wel vertellen dat de aangehouden vrouw het alarmnummer heeft gebeld om de steekpartij te melden. Het weer veel wolkenvelden, vooral in het binnenland buien. Soms ook zon bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 5 en op de Wadden windkracht 6. Het is 18 graden in het noorden, 22 graden in het zuidoosten. Morgenochtend geregeld zon, smiddags opnieuw buien. Aan verkeersinformatie er staan files op de Ring van Amsterdam... de A10 Noord richting Zaanstad voor de Zeeburgertunnel... twee kilometer na een aanrijding, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A10 West richting Zaanstad staat voor de Koentunnel drie kilometer. Bij Rotterdam op de A16 richting Breda voor knopend Ridderkerk drie. Op de A28 Hogeveen richting Zwolle is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Afrit Nieuwleus en Afrit Olmen staat 4 vier kilometer file... de rechte rijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van der Berg en Theone de Graaf. De Tour. Je kunt zeggen van de Nederlandse renners wat je wil, maar in het tussenklassement van die tijdrit daarin, Bus Sanson, staat er wel mooie landgenoot in de top 3. Het is Leeuwen-Westra. En inmiddels Gio is ook de laatste Nederlander van start gegaan. Ja, Bauke Mollema rijdt inmiddels rond. Hij is nog niet op dat uh, tussenpunt aangekomen. Maar dan ben ik toch benieuwd wat Bauke Mollema doet gisteren. Dus ook in die ontsnapping. En de andere man die in de ontsnapping zat namens Rabobank, Laurens Tendam, die deed het uh, uitstekend. Uh, we hebben hem zojuist trouwens doorgekregen op het tweede tussenpunt. Daar zakte hij iets in de tussentijd. De dertiende tijd daar voor Laurens Tendam met 1 minuut en 21 seconden achterstand op uh, Tony Martin. Steven Kruiswijk, die uh, rijdt daar ook nog uh, aardig rond. 23ste tijd. 1,57 langzamer dan uh, Tony Maarten. En die mannen die zijn dus wel allebei gewoon sneller dan Robert Geesink hè, op dat tussenpunt. Dus wat dat betreft niet eens met Theo de Rooij. Uh, die beweerde dat Geesink wel degelijk voluit was gegaan in die tijdrit. Want hij kan echt harder hoor, op zo'n tijdrit. Hij verloor niet bijna twee minuten. Hij verloor bijna 3 minuten. 2,59 op Tony Martin. Robert Geesink dus over de streep. Joris van den Berg staat bij hem. Ik ben benieuwd. Roberts, nog een keer. Yes, goeiedag. Goeiedag. Morgen een rustdag. Wat was het vandaag voor een dag voor jou? Een, uh, een semi-rustdag. Nee, een uh, lange tijdrit. Dat uh, is natuurlijk altijd uh, eventjes... Uh, ja, moet je toch eventjes voorop laden. Want dat uh, moet je toch nog gewoon even doen. Maar uh, ik zie het... Uh, in principe zijn het ja, toch... toch uh, probeer je het als twee, uh, twee uh, goede hersteldagen te zien. Ja. Deze tijdrit dacht je een week geleden nog heel anders over, hè? Ja, zeer zeker. Uh, dit was, dit was een van de belangrijkste dagen van het klassement. Ja. Dus nu een recuperatiedag, meer of meer. Wel lekker warm getrapt. Je staat de guts in je, in je speedpak. Helm opgehad, handdoek door om je nek, een paar slokken nemen. Gaat het goed met Robert ah, ja, Beter dan gisteren. Uh, gister, ja, ja, gisteren was het uh, was, uh, was een beetje jammer dat ze voor hem bleven rijden. Anders hadden dat groepje nog weer teruggekomen. En dan uh, had het er allemaal niet zo dramatisch uitgezien. gezien. Maar uh, ja, het is, het, is, het is warm en het wordt warm onder zijn potje. Dus inderdaad, hij staat dus zweten als, uh, als een aap. En uh, het, gaat, het gaat gelukkig uh, iets beter. En misschien is het ook helemaal niet zo slecht om het verkeer goed, uh, goed door te zweten. En heb je ook een lekker kunnen nadenken onderweg? <nacht> nou ja, verstand op nul meer. En uh, <nacht> niet te veel naar die botjes kijken. Dat is vaak het beste op zo'n dag. Maar uh, nou ja, ik zeg al, ik heb die tijd niet, niet 100% gereden. Maar ik heb wel, uh, wel gewoon, uh, gewoon doorgereden en gezocht naar een goed gevoel. En, uh, en het voelde, voelde eigenlijk best ook even af. Alleen bij het opstaan heb je wat meer problemen, hoorde ik. Ja, precies. Dat, dat, ja, maar dat is, dat is typisch voor, uh, voor renners die eventjes uh, van de fiets af geweest zijn uh, en op de grond gelegen hebben. Dat je ja, gewoon s ochtends eventjes een beetje opstartproblemen hebt. Maar uh, voor, voor lastige ritten eventjes warm fietsen, even warm draaien, dan uh, ja, moet ik zeggen op de fiets voelt het helemaal zo slecht. niet. Morgen een rustdag, mooie kans om een plan te smeden. Precies. Hebben we hebben tijd genoeg om daar eens eventjes goed over na te denken. Want jij moet nog altijd wraak nemen op de Tour de France. Ja, nemen op zich, uh, ja, misschien kun je het zo zeggen, maakt het niet uit hoe je het, hoe je het uitdrukt, maar ja, ik, ik ben wel gemotiveerd om nog wat te laten zien, want uh, ja, ik ben niet, uh, niet hier naar Frankrijk gekomen en ik heb niet al mijn voorbereidingen gedaan om het uh, om, uh, ja, landafant door, uh, door een tijdje heen te rijden, zeg maar. Dank je wel, heel veel succes daarmee Goed. en jaag op die ritzegen. Dat ga ik doen, dank. Key Valley in the Four Seasons, en oh what a night, December 1963. Ja. ben je klaar Jurgen? Ja. Dan gaan we naar de, naar de flits, oh, naar yeah. Gio. Oh, dan wordt het in. Ja, ja. ja, binnenkomst van Laurens ten Dam, uh, even kijken. 15e tijd, 2 minuten en 14 seconden, achter Tony Martin. Ja, keurig gereden van Laurens Ten Dam moet je dan zeggen. Hij heeft het prima gedaan. We zagen zojuist ook Steven Kruiswijk binnenkomen. 24 e tijd, inmiddels 25 e Omdat ten Dam natuurlijk sneller was. In, op 2.48 van Tony Martin. En Bouke Mollema is onderweg. En ik zei het al, hij is gestart voor Fabian Cancellara. Ik kan me voorstellen dat je dan als tijdrijder denkt. Als renner die niet echt heel erg gespecialiseerd is in de tijdrijden. Ik hoop maar niet dat ik op een gegeven moment het gezoef van de wieltjes van Cancelara. ...en dat hij me voorbij kon stormen. Drie minuten is het gat tussen Bauke Mollema en Fabian Cancellara. Was het bij de start en het zal inmiddels wel minder zijn geworden. Maar we hebben van beiden nog geen tussentijden gekregen... ...op het allereerste tussenpunt na die 16,5 kilometer. We zagen daar wel dat Sandy Kazar heel erg hard aan het rijden is. Want hij heeft voorlopig de tweede tussentijd daar achter Tony Martin. Zeven seconden maar erachter. En ik kijk nu naar Fabian Cancellara... ...die nu bezig is aan die vervelende klim. Want dat is toch niet lekker hoor voor de meeste tijdrijders. De mannen die echt van die bonkige benen hebben, die zo sterk zijn, zoals Fabian Cancellara. Die hebben vaak toch wel moeite met zo'n klimmetje. En het publiek staat midden op de weg daar. En dat maakt het allemaal wel lastig. Het lijkt wel een beetje op een op. En dan te bedenken dat dit deze puist, dat hij niet eens in het routeboek is opgenomen als tijdrit of als klim in het schema, als officieel gedoteerde klim. Ik wacht op de tijd van Mollema. Hij staat nog steeds niet binnen. We hebben dus wel het 1-na-laatste en 2-na-laatste man van Nederland binnen Kruiswijk en Ten Dam zijn gefinischt. Ten Dam doet het in ieder geval nog heel erg aardig met die 15e plaats tot nu toe op 2.14 van de snelste man, Tony Martin. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur avonds de Radio 1 Sportzomer van 2012. Iets anders dan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Daar is de inhoudelijke behandeling begonnen in het proces tegen Radko Mladic. De aanklagers presenteren hun bewijs tegen deze voormalige opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. De eerste getuige van de aanklagers is nu aan het woord. Matthijs van der Wiel volgt die zaak bij het tribunaal. Matthijs, hoe gaat het er tot nu toe aan toe? Ja, het is uh, heftig hoor, om te horen. Het is verder een muistil in de zaal. Terwijl die getuigen zitten te praten en tegelijkertijd zitten te vechten tegen de tranen. Het is een man van 34, een slachtoffer. Dat vertelt over 20 jaar geleden, 1992, hij was dus 14 toen. Een moslim, woont nu in de Verenigde Staten, woonde toen in een dorpje in, in Bosnië dat door de troepen van Mladic is platgegooid, Waar alle bewoners, allemaal moslims, vanuit zijn verjaagd. Hij wordt nu eerst ondervraagd door de aanklagers, die laten hem zijn verhaal vertellen van toen zijn relaas. Om te beginnen over hoe het er in dat dorp en de dorpen eromheen eraan toe ging, daar in Bosnië voordat de oorlog begon. Could you describe for us in the time period before the conflict in Bosnia what it was like for you as a child to go to school surrounded by others from differing ethnicities? I actually had a great time with my friends Serbs and Croats at the same time. Before the war, we shared the same classroom. Um, it was great. We had a great time. Er was dus helemaal niks aan de hand. Moslims, Kroaten en Serviërs in Bosnië leefden heel vreedzaam samen. Deden alles samen. Dat veranderde dus allemaal in 1992. Zijn dorp werd aangevallen. Plat gegooid door tanks, door de Bosnisch-Servische troepen, de troepen van Mladic. Iedereen moest vluchten s'nachts, iedereen moest wegrennen, de gezinnen. En uh, hij vertelt dat ja, het is een, een gruwelijk verhaal uh, hoe angstaanjagend het was... hoe zij op de vlucht waren terwijl ze beschoten werden. Hoe ze bijvoorbeeld één voor één, uh, jongens, meisjes, kinderen... en de ouders door een veld moesten kruipen terwijl de kogels om hen heen uh, vlogen. And that's another um, time when I was really terrified uh, because I, I was watching the people crawl to this field. I've noticed the bullets flying coming from Novako Oberdo and literally picking up the grass and the ground. And luckily, nobody got hurt. I mean, they were. The trees there and the branches were coming down and hitting in the head from the firing. Terwijl ze daar kropen, kwamen de takken op hun Takken die dan wel geraakt waren door de kogels. Op dat moment is er niemand geraakt. Hij vertelt het hier nog wel uh, redelijk consistent. Dat gaat nog wel. Op andere momenten valt hij stil, moet hij echt vechten tegen de tranen. Bijvoorbeeld toen hij zojuist vertelde hoe, wat ze aantroffen, toen ze later een keer teruggingen naar dat dorp. Alle huizen waren verbrand. platgegooid. Er was eigenlijk niks over. Alle bezittingen waren weg. En er waren een paar Oude mensen achtergebleven in het dorp die niet konden vluchten, die waren allemaal dood. We found out the rest of the people that stayed there were also dead. One I think was shot to death, but all the other were burned. En op zo'n moment valt het dan een lange tijd stil in de zaal. Um, hij is nu bezig met zijn verhaal en dat eindigt ermee dat ook zijn vader en zijn oom werden vermoord. Hoe reageert Mladis hierop als hij dit hoort? Ja, die zit aandachtig te luisteren. Je ziet uh, verder geen enkele reactie bij hem... behalve dan de concentratie. Uh, op zich ziet hij er uh, qua fysiek steeds beter uit. is me opgevallen sinds zijn arrestatie... en sinds hij voor, zomer vorig jaar naar Den Haag. Dan zie je wel hoe verzwakt hij is als hij bijvoorbeeld opstaat. Of uh, toen hij een pen, een dikke roze pen, heel vreemd... een dikke roze pen uit zijn koffertje haalde... dan staat hij echt te wankelen op zijn benen. Maar hij heeft nog niks gezegd. Pas later komt het uh, moment van de verdediging. Dan kunnen zijn advocaten mogelijk ook hij zelf... Tegenvragen stellen. Het kruisverhoor kunnen ze deze getuigen, als ze dat willen, wat kritische vragen stellen om, om het verhaal mogelijk te nuanceren. Maar dat komt later pas. En dit, deze getuigenis wordt gezien als een belangrijke getuigenis ook? Ik weet niet of het voor het bewijs of voor de zaak zelf uh, zo wezenlijk is. Het is de allereerste getuigenis en uh, heel anders dan wat de rest, voor de rest van de week gepland staat. Dat zijn allemaal hote metoten, voormalige generaals, mensen die inhoudelijk misschien heel belangrijk zijn. Dit is volgens mij vooral om de toon te zetten. Het is echt een emotioneel verhaal om eventjes de aandacht hiervoor te vragen wat het met mensen heeft gedaan. Ook omdat uh, de aandacht er nu ook nog is van de internationale pers. Lang niet zoveel journalisten als bij eerdere zittingen toen Mladic hier voor, uh, voor het eerst verscheen. Het is nog maar een fractie daarvan. Maar ja, er komen nog 150 andere getuigen. Je zult zien dat er steeds minder mensen op de publieke tribune uh, zullen zitten. De aanklagers hebben ervoor gekozen om nu dit te beginnen. met zo'n emotioneel verhaal van een rechtstreeks slachtoffer van Mladic. Matthijs van der Wiel was dat bij het Joegoslavië-tribunaal.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 Such a lovely day, it's wonderful to be, to be allé, allé allé, in Central Bay. Oh, oh, We went to the beach, took a dive in the sea. I was wearing shorts and she was in her bikini. I sat in the sun, champagne at a bar then we had a stroll down the boulevard as she said yes yes it is just my We'll be yeah. além, além.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 Hartstikke Nederlands is dit um, Miss Molly en Me, Saint-Tropez. Gio, door die kazar is nieuwe wedstrijd dus uit de top 3 gevallen. Nee, we hebben het daar nog over de tussentijd. Hè? Oh, dat het wel. jawel, op het eerste meetpunt na 16,5 kilometer. Hij moet nog door dat tweede meetpunt heen. Op 31,5 kilometer. Dus het kan allemaal nog hoor. En ik kijk even naar het verschil tussen Sandy Kazar en lieve Westra. Op dat eerste tussenpunt. Dat is 6 seconden. Dus zoveel is dat niet hoor. En Westra reed een goed tweede deel van de tijdrit. We hebben de... Nieuwe toptijd, dat wel op 16,5 kilometer. Dus ook op dat eerste tussenpunt, hè, dat jullie het maar weten. Fabian Cancellara, hij is helemaal weer op hol geslagen... want hij rijdt zomaar 39 seconden sneller over 16,5 kilometer... dan Tony Martin, die tot dan toe de aanvoerder was daar... en die ook nog steeds de snelste tijd heeft aan de finish. Dan gaat de wereldkampioen, als het zo doorgaat... zo meteen klop krijgen hier in deze tijdrit. De tijdrit die die vorig jaar nog won. tenminste, toen was er maar één grote tijdrit. Dit jaar zijn het er twee... Want we krijgen later deze Tour de ene laatste dag nog bij krijgen we nou Nee, bij K uh, Schachteren krijgen we nog een uh, tijdrit. En dan uh, wordt de Tour waarschijnlijk beslist. Maar Cancellara die gaat op weg hier naar de overwinning lijkt het wel. Want ik kan me toch niet voorstellen dat Cadell Evans en Bradley Wiggins nog harder gaan rijden dan dit fenomeen uit Zwitserland. Die als die hier gaat winnen zijn achtste overwinning alweer in een tijdrit in een Tour gaat winnen. Inclusief de proloog is dat. Dat denk je, dan zal hij toch wel een van de beste tijdrijders ooit zijn. Nou, in in de Tour is hij dat nog zeker niet hoor. Daar staat hij voorlopig op de zesde plaats. Hino had er twintig. Eddy Merckx zestien. Lens Armstrong elf. Jacques Anquetil elf. En Miguel Indurain. We hadden het net uitgebreid over hem. Die staat op tien overwinningen in tijdritten in de Tour de France. Maar Cancelara dus geweldig op weg. Voorlopig de snelste tijd op dat tussenpunt. We hebben inmiddels ook een tussentijd gekregen van Bauke Mollema. Nou, daar hoeven we geen rekening mee te gaan houden in deze tijdrit. Misschien wel hoor. Laat hem maar de benen sparen voor de ritten die nog komen gaan. ...na de rustdag. Hij kwam door op het eerste tussenpunt als 45ste... ...met 2 minuten en 1 seconde achterstand. Toen nog op Tony Martin. Cancellara is dus alweer bijna 40 seconden sneller. Mollema dus onderweg. De laatste Nederlander, de 1 laatste Nederlander... ...is inmiddels over de streep gekomen. Die hebben we al genoemd. Laurens ten Dam. Joris van den Berg staat bij hem. Hij wilde graag bij zitten. Hij glimt. Hij grijnst ook. Je hebt echt een uitstekende tijdrit gereden, denk ik. Wat vind je er zelf van? Ja, die zei vanochtend tegen me van... Uh, ...rijd maar volle bak, daar word je niet veel minder van. Of rijd maar gewoon goed stevig. Op we wel iets rustiger aan gedaan... ...omdat ik gisteren natuurlijk... Uh, ...ja, volledig diep gegaan was in die uh, ontsnapping. Eigenlijk uh, om dat bij die groep aan te hangen... ...wat niet lukte. Maar uh, ja, ik ben gewoon gestart... ...en ik startte goed... ...en uh, bovenop de eerste klim had ik een goede tijd. Alleen ik heb de ik had parcours nooit gezien... ...dus die afdaling heb ik veel tijd verloren. Ook omdat de motor uh, ervoor... ...die reed er, uh, er best ver voor. Dus ik uh, kon geen bochten inschatten. Anders rijd ik nog een half minuut sneller, zegt Adrien. Dus, uh, maar er had goede stamp op. Op de, op de vlakke stukken en op de rechte stukken uh, had ik goede stamp op. En nu vervloek je de woorden van je, van je ploegleider: van, Ga maar volle bak. <laughs> nee, nee, hij zei het is wel waard geweest. Dus, uh, nee, ik uh, ik rijd gewoon goed hier deze tour, denk ik. En, uh, Met als doel? Ja, als doel nog een keer in de ontsnap te zitten. Kijk, uh, wat ik al zeg het is. Uh, een rit is heel lastig, mee zitten is al heel lastig, maar als ik nog een paar keer in de bergen mee kan zitten en een mooie rit kan rijden en wie weet wat er nog uitrolt. Gisteren was uh, Thibaut Pinot uh, en Galapin, die waren de twee eigenlijk die sterker waren dan ik. In die ontsnapping die ervoor voor en Kesjakov die er nog voor reed. Dus ik was zeg maar nummer 4, 5 in die ontsnapping. Dan moet ik een keer geluk hebben dat je de beste man bent. Dus vandaag, zo diep gaan in deze tijdrit, 41 kilometer, dat was eigenlijk vooral om een bevestiging naar jezelf te krijgen. Van, ik heb goede benen. Ja, er is even nog ook tegen mij als je 145ste wordt in de tijdrit, daar krijg je ook geen moraal van. En, uh, nou, oude, ervaren ploegleider en dan luister ik graag naar. En, uh, ik heb gewoon uh, gedaan wat hij zei en uh, goed gereden, denk ik. Je bent zelf onderhand ook al een oude, ervaren renner, uh, Laurens. Ja, inmiddels wel, ja. Dat, uh, ik ben nu 9 jaar prof. Uh, ik heb een aantal grote rondes in de benen, dus ik weet wel het zit. En, ja, je, je, je... Nou ja, ik, heb, uh, ik ben niet ontevreden over vandaag. Fiel in de wiel. Tijd voor onze speciale verslaggever in deze tour. Filemon Wesseling. Filemon, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben jij nu? Ja, ik, ik heb geen flauw idee. Oh. Het is ergens. Ja, wij hebben. We hebben zo'n apparaatje mee waar je heel goed uh, in de uitzending uh, te horen kan zijn. Als die werkt, en je hebt hem ontvangst, dus we hebben ongeveer twee nachten door allerlei dorpjes gescheest, ja. met al building uit het raam om te kijken of hij contact maakte. Maar uh, ja, we, hebben, we, zijn, we hebben uiteindelijk maar de telefoon gepakt. En we staan ergens in, uh, ja, grijs, vrouw, klein dorpje, ik heb geen <lacht> idee hoe die reed. Oké, okay, ergens ben jij. Um, vandaag die tijdrit op het programma. Um, is het anders, andere dag dan andere? Ja, het is, moet ik zeggen, van, tot nu toe vond ik echt alles te gek. Maar vandaag is het. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Want er zullen heel veel mensen jaloers zijn, die zouden ook graag met de tour mee willen. Maar ik vond het een beetje saai. Want je ja, komt dan bij de Rabobankbus en het gaat nergens over. Uh, niemand die gaat echt volle, ja, behalve Lauwensadam, maar voor de rest de kopmannen, niet volle bak rijden. Het is een dag die beter maar voorbij kan gaan. En dat het uh, dat er na de rustdag maar weer aangevallen kan worden. En ik, wat, ik, wat ik zelf wel heel tof vind, ik vind die fietsen heel gaaf. Om naar te kijken, dat ziet er echt stoer uit. Mm -hmm. En hoe die mekaniciëns daar heel zorgvuldig mee bezig zijn. Maar wat doen die renners? Die pakken dan die fiets en die gaan vervolgens, gaan ze naar de startrijden over een greffelpad. <lacht> ik, ik denk van, ja, waarom doe je dat nou? Dus ik boot wel al één renner aan om, om, om die fiets op te tillen, maar het hoeft er dan niet. Maar ik denk, van ja, dan krijg je toch, krijg je toch een lekker band. Dat, dat, dat, dat was het enige hoogtepuntje van vanochtend. Nou, dus het klopt wel. We hebben eerder deze uitzending al gezegd. we gaan straks naar een teleurgestelde Filmon Wesseling. en nu weten we waarom. Ja, ja, ja, ja. ja en. Ik weet ook niet, ik heb toch het gevoel ook dat je dat je als je renner bent, dat je dan altijd volle bak moet zijn. Want zo vaak krijg je de kans niet om tegen al die andere grote tijdrijders in je eigen kracht te meten. Dus ja, doe dat dan gewoon. Ik ga gewoon volle bak. Volgens mij word je er altijd beter van. Dat is mijn filosofie. Moraal hè, he? heet dat. Precies, precies. Hier wordt er uh, veel over gesproken, over de column van uh, Steven Rooks in het AD. Hè. De, de Rabo-ploegleiders of de, de ploegleiding zou maar eens op moeten stappen. Uh, Bert van Marwijk gaat ook weg na tegenvallende resultaten. Uh, dat is de column van Steven Rooks. Hoor, uh, wordt daar ook over gesproken bij jou? Ja, er wordt ontzettend veel over gesproken. En niet eens of mensen weg moeten of niet, maar meer over of die uh, leiding van Rabo wat niet veel te vriendelijk is, want ja, de ook staan uh, bekend als veel verdieners. Mm -hmm. uh, die worden flink in de wat gelegd. En gisteren kwamen we ook bij dat Rabo hotel om daar een reportage te maken over de fietsen. En dan is iedereen gewoon vrolijk... Vrolijk, is vrolijk, even rustig met iedereen een praatje maken, staat een beetje te lachen, de mechaniciën staan, een beetje te zingen, de koks zijn vrolijk. En ja, ik had verwacht, want daar is onweer, daar is iedereen pissnijdig, daar is het heilige vuur aanwezig en, en dat zie je niet. Dus, ik weet het ook van, het tv-programma kan, kan ook af en toe worstelen zijn en soms gaat het gewoon niet goed. En dan kan het heel verhelderend werken als er even iemand een keer op een redelijke manier even boos wordt, even die koppen tegen elkaar, want ja, daar word je wel allemaal weer scherp van. Ja, misschien doen ze dat gewoon niet in het openbaar. Hebben ze dat gedaan toen jij er niet bij was? D dat zou <laughs> kunnen, maar het, is toch, ja, het geeft mij een gek gevoel dat iedereen daar gewoon opgewekt is. Uh, viel. Het, wijntje. het wijntje, het Toerwijntje van vandaag. Wat wordt het? Een hoogtepunt. Dat is het mooiste, het allermooiste van vandaag. Het is een Wijnjaun en de beste. Uh, in de Venzaun, dat is de Chateau Chalon. Die heb ik net, dus dat is uh, ontzettend fijn. Uh, ik ben gek op sherry, fino sherry, droge sherry. Daar lijkt hij een beetje op en hij zit in een heel raar flesje. lijkt een beetje een uitvergrote hoestdrankfles. 62 uh, centiliter, dat is hier de traditie. En uh, je kan hem kopen bij Zuralijn.nl, die importeert hem. En hij is een prima begeleider van heerlijke, lekkere tapas. Ik zou zeggen, ga naar buiten en uh, koop wat hapjes en geniet. De wijntip van Filemon is ook elke dag via de site van Radio 1 te zien. Het filmpje ook op radio1.nl. Vanavond nog een reportage van Filemon op deze zender. Gio heeft Bouke Mollema al een Zwitserse TGV voorbij zien grazen. Ja, ja, ja, dat heeft hij wel degelijk. Misschien ja. wel het moment van de dag. Het moment van deze tijd. Om in ieder geval te illustreren hoe geweldig het gaat met Fabian Cancelara. En aan de andere kant, ja, waar de Nederlanders op dit moment staan. Want hij ging er echt als een TGV langs. Hoor. Drie minuten na Bouke Mollema gestart. En nu al voorbij. Het was nog even lastig. Want Bouke Mollema reed net een bochtje door. Had helemaal niet door dat Cancelara vlak achter hem zat. En dat uh, snelheidsverschil dat was zo groot... Dat Kancelara echt eventjes moest uitwijken om, om Bouke Mollema heen te rijden. En uiteindelijk lukte hem dat. Bouke Mollema probeerde nog even aan te sluiten. Maar uh, uiteindelijk uh, lukte dat ook niet. En moest hij Fabian Kancelara laten gaan. Kancelara nog steeds op dat eerste tussenpunt de snelste tussentijd. Hè? 39 seconden sneller dan Martin. 48, 46 seconden sneller dan uh, Kazar. Kazar trouwens die is teruggevallen op het tweede stukje. Want uh, die was uh, in dat eerste stuk nog uh, beduidend sneller dan uh, lieve Westra. Nu scheelt het nog maar één seconde. Kazar daar als zevende door, Westra als achtste. En we weten dat lieve westra nog steeds op de derde plaats staat. Hier aan de finish een Besançon, achter Tony Martin en achter Jens Vogt. Dus ik denk dat Kazar ook wel wat tijd gaat verliezen dadelijk op het laatste stukje. We zien hem in beeld trouwens, Sandy Kazar. Hij is inmiddels wel al in de straten zo'n beetje aangekomen van Besançon, de buitenwijken. Ik zag een bordje staan, nog zes kilometer voor Sandy Kazar. Overigens Thomas Verclair, je weet het wel, die man met die auto. Coureur in zijn wiel. Die, uh, is ook binnengekomen, maar het heeft allemaal niet veel geholpen. Die Alain Prost is er niet voor gaan rijden, duidelijk. Want uh, Verclair noteerde de 27 e tijd op dat moment met 2 minuten en 18 seconden. En als Prost eventjes tevoren was gaan rijden... Nou, dan was Verclair nu dik en dik de leider geweest in het tussenklassement. Dankjewel, Gio. Het is twee minuten over half vier. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Door wat meegaan. Het constitutionele Hof in Egypte zegt dat het besluit... om het parlement ongrondwettelijk te verklaren definitief en bindend is. Het is een reactie op de oproep die president Morsi gisteren deed... aan het parlement om morgen weer te vergaderen. Vorige maand zei het Hof dat het parlement ontbonden moest worden... omdat de verkiezingen niet volgens de regels waren verlopen. Morsi vindt dat het parlement in functie moet zijn... totdat er nieuwe verkiezingen zijn geweest. Een onderwijsassistent van 27 uit Huizen... wordt verdacht van ontucht met zes minderjarigen. De slachtoffers zijn leerlingen van fysio onderwijs in Huizen... Dat is een school voor slechtziende en blinde kinderen. De man werd eind vorige maand aangehouden en zit sindsdien vast. Een Israëlische commissie adviseert alle nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever een legale status te geven. De commissie stelt dat de Westhoever geen bezet gebied is. Het advies is opgesteld in opdracht van premier Netanyahu En de politiek moet zich er nog over uitspreken. En OV-bedrijven mogen niet meer zelf beslissen welke veiligheidsmaatregelen ze nemen. Ze kunnen voortaan niet bezuinigen op de veiligheidsmaatregelen... om zo te proberen bij de aanbesteding de goedkoopste te worden. Vervoersbedrijven die werken voor een provincie of een stadsregio... moeten zich aan de afspraken houden. Zijn hoofdpunten uit het nieuws. Aan de Hier Er staan files op de Ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 3 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Drechte 0, 2 kilometer. De rechter tunnelbuis is tijdelijk dicht. Er ligt een spanband op de weg. Op de A28 Hogeveen richting Zwolle is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Voor afrit Obben staat 5 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De festival zometeen de weersverwachting van Gerrit Hiemstra... komt eraan vlak voor 4 uur. En steeds meer toppers op het parcours naar Besançon. Ja, Gio, je moet uh, heel goed kunnen kijken om Cancelara in de gaten te houden, hè? want hij gaat heel hard. Ja, hij gaat verschrikkelijk hard. Hij uh, raffelt echt uh, over dat parcours heen. We wachten nog uh, op de tijd. Op dat tweede tussenpunt, op het B-punt. 31,5 kilometer bij avan Avenue Daar staat Tony Martin nog steeds vier bovenaan. Maar zonder ongelukken gaat Cancellara. En daar komt hij hoor. Ja, wat? Daar is hij al over dat tussenpunt heen. Met een tijd van 1 minuut en 9 sneller dan Tony Martin. 1 minuut en 9 seconden. Hij verplettert de wereldkampioen hier. Er zijn excuses aan te dragen natuurlijk. Martin rijdt al zo ongeveer de hele toer rond. Met die gebroken hand opgelopen in de allereerste etappe. Naar en uh, hij heeft natuurlijk een probleem wat dat betreft. Hij wil ook uit de Tour en hij heeft natuurlijk die lekke band gehad. Dus dat zal zeker die tijd hebben gescheeld. Cancellara daar het snelst op dat ene laatste tussenpunt. Tony Martin daar op de tweede plek. Jens Vogt op de derde plek. Betekent wel dat als Cancellara straks aan de finish komt... dat lieve Westra weer een plaatje gaat zakken naar de vierde plek. Maar Westra houdt voorlopig nog heel mooi stand door op dit uh, lastige parcours. Hij heeft gewoon een prima tijdrit gereden. Dat mogen we nu toch wel langzamerhand gaan constateren. Sateren. Ook al komen er dadelijk nog snellere mannen die onder hem door zullen duiken. Maar de Nederlands kampioen heeft in ieder geval gedaan wat hij moest doen. Hij heeft hard gereden hier op dit parcours. En natuurlijk een andere man die we ook hier over de finish hebben gehad. Steven Kruiswijk, nou, die heeft het wat rustiger aangedaan. Net als Bouke Mollema, net als Robert Geesink. Kruiswijk die kwam binnen op 2 minuten en 48 seconden achterstand van Tony Martin, 10 seconden sneller zo'n beetje dan Robert Geesink. Dus hij reed wel wat harder. Joris van den Berg die ging even met hem praten. Hij trapt uit op de rollenbank en om dat te, te bewijzen gaan we even luisteren. Dat klinkt dus ongeveer zo. Steven Kruiswijk zit alweer fris en vrolijk op de fiets dus. Want hij is behoorlijk diep gegaan denk ik vandaag. Nou ik heb wel behoorlijk doorgereden ja. Maar uh, anders dan de bedoeling was zeg maar. Want uh, normaal gesproken is in de klassement rijdt dan, hier uh, dan ga je er echt voor. En uh, ja, vandaag was uh, was die intentie dan niet echt om hier voluit te gaan en uh, helemaal uh, tot het gaatje uit te knijpen. Was er wat moeite, die knop omzetten? Ja, de, de focus is dan uh, meteen wat anders natuurlijk. Ik bedoel, uh, nu ben je de, de hele ochtend een beetje aan het wachten tot je naar de start kunt. En iets minder uh, geconcentreerd misschien. En uh, dan is er meer van uh, dat deze dag zo snel mogelijk op zit en uh, uitkijken naar de andere dagen. Waar opnieuw kansen lonken natuurlijk. Hoe waren de benen na je ontsnapping van gisteren? Ja, die voelde ik wel redelijk. Ik was gisteren echt, echt diep gegaan. Ik uh, heb gisteren wel uh, alles gegeven in die, in die ontsnapping. En, ja, dat voel je wel. En zeker de, de Tour is nu een week onderweg. En, ja, dan voel je wel dat je, de, de frisheid ook een beetje af is. Maar zal ik je zo wat zeggen? Je vriend Voogt, met wie je vroeg op pad was gisteren... die staat tweede op dit moment. Ja, maar uh, Voogt is dus ook een iets andere renner dan ik. En, uh, gisteren reed hij al heel hard en uh, dit zijn ook uh, tijdritten die hem denk ik wel liggen... En, hij, Natuurlijk, hij is ook meer een specialist dan jij. Jij bent meer een man van het klimwerk. Dus dat hoge berechte komt eraan en hij begint ook al te glimlachen. Dat doet je deugd hè? Ja, ik ben er blij om inderdaad. Uh, net zoals een dag als gisteren. Het zijn mooie etappes en uh, dat zijn de, zijn de dagen dat ik me wil laten zien en uh, voor die etappe overwinning wil gaan. En, uh, ja, ik denk uh, die dagen die er nu aan zitten te komen, dat dat echt uh, kansen zijn voor ons. Het is een rotweek geweest voor de Rabobankploeg, maar ik zie ze stuk voor stuk glimlachen. Ook Steven Kruiswijk. De moraal, zoals dat heet, is er nog, hè? Ja, zeker. Ik denk dat we dat gisteren al hebben laten zien. Ik denk dat het halve peloton probeerde in die kocht te zitten gisteren. En ja, uiteindelijk zitten wij met drie man mee. En dat toont denk ik wel onze inzet en vechtlust. En ja, we hadden gisteren dan geen resultaat, maar het geeft wel aan dat we wat we willen de rest van naartoe.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 My cloud again brings me back to where we are.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 Daar was het. Leave Wonder Woman was dat. En uh, nieuwe tijden, nieuwe kansen, <laughs> nieuwe mogelijkheden, maar dezelfde Gio Lippens nog altijd. Ja, en uh, nog steeds dezelfde top drie aan de finish. Tony Martin, Jens Voogt en Lieve Westra. Westra op 29 seconden staat nog net in de top drie, maar ik weet niet of dat lang gaat duren, hoor, want uh, Sylvain Chavanel is onderweg. En Chavanel heeft zojuist op dat eerste tussenpunt na 16,5 kilometer een super tijd genoteerd. Zeven seconden langzamer maar dan Fabian Cancellara, de Franse kampioen tijdrijden. Het is een topper, dat weten we. Hij kan dit bijzonder goed en hij heeft al eerder in deze tour een paar keer laten zien dat hij sterke benen heeft. Sylvain Chavanel kwam daar door. Hij is dus ruim sneller daar dan Tony Martin. Cancellara nog steeds de snelste op het tweede tussenpunt. En die verwachten we straks hier aan de Finish. En we kijken ook nog eventjes naar Sandy Kazar, die had zo'n goede tijd, was zelfs sneller dan Westra. Maar ja, aan de finish dan pas worden de prijzen verdeeld en Kazar teruggezakt naar de achtste plaats op 53 seconden van Tony Martin. Voorlopig dus nog steeds die lieve Westra op de derde plek. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Het Egyptisch parlement is definitief ontbonden. Dat heeft het constitutioneel hof zojuist bekendgemaakt. De uitspraak komt een dag nadat president Morsi parlementsleden juist opriep om toch naar het parlement te komen. Correspondent Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is die uitspraak van het constitutioneel hof? Ja, weet je, in elk normaal land zou je zeggen... de grondwet, dat is het hoogste wat je kent met elkaar. En de commissie die dat toetst, dat constitutioneel hof... ja die doet dus belangrijke uitspraken. Maar in een normaal land zeg ik erbij. Want Egypte is op dit moment geen normaal land. Je hebt een leger, wat in een normale democratie niks te zeggen heeft. Dat heeft nu uh, vrij veel macht. Je hebt een gekozen president... En je hebt eigenlijk geen echte grondwet. Je hebt een soort tijdelijke grondwet en een definitieve die moet nog geschreven worden. Dus het is juridische haarkloverij waar juristen ja, ook verschillende meningen over hebben. Stel je voor dat in Nederland de rechtbank zegt ja het parlement bestaat niet. En de koningin zegt vervolgens ja het bestaat wel. Wie heeft er dan gelijk? Het is een grote vraag op ja, dit en, moment en wie, in Egypte. En naar wie gaan, gaan de parlementariërs dan luisteren? Nou ja, naar, naar de president natuurlijk. Kijk, ze zijn allemaal van dezelfde partij. En de voorzitter van het parlement, ook van dezelfde partij als de president... die heeft al gezegd, we gaan morgenochtend vergaderen. En eh, ik denk dus ook dat de meeste parlementariërs daaraan gehoor zullen geven. Ja, het leger heeft de afgelopen dagen de toegang tot het parlement geblokkeerd. Gaan zij de zitting ja. van het parlement dan morgen wel toestaan? Nou kijk, en dat is dus grappig. Hè? Want dat, dat doen ze eigenlijk al sinds dat uh, besluit van het constitutionele hof uh, een maand geleden. Uh, staan er gewoon echt fysiek militairen voor de deur. En ik heb gezien dat uh, parlementariërs werden tegengehouden. Die mochten zelfs niet even naar hun kamer. Vandaag dus wel. En er zijn ook minder militairen en minder politie voor de deur. Dus het lijkt erop dat het leger morgen gewoon een parlementszitting toe gaat staan. En dan ja, lijkt het er ook wel op dat de president en het leger... Het toch op een akkoordje hebben gegooid. Er moet een grondwet geschreven worden. Dat is kant en klaar. Daarna gaan er sowieso weer nieuwe parlementsverkiezingen komen. Dus hebben ze besloten van... oké, okay, laten we dit dan niet op de spits blijven. Maar wat dan blijft is natuurlijk dat juridische steekspel wat gevoerd wordt. Want stel dat die parlementariërs morgen bij elkaar komen. Dat kan gewoon. Stel dat ze besluiten, we zetten iets op papieren, we noemen dat een wet. Dat kan ook gewoon. Iedereen kan dat doen als je bij elkaar zit. Maar het constitutionele hof heeft dus nu gezegd... er is geen parlement, dus wat die jongens doen bij elkaar... dat zijn ook geen wetten. Hoe dat moet de komende tijd? Nogmaals, juristen zijn erover verdeeld. Dankjewel, Sander van Hoorn. Kanselaren al gesignaleerd, Gio. Ja, zeker, en uh, hij rijdt als een Zwitsers uurwerk. Die vergelijking is wel vaker gemaakt. Mooi hoor, hier in de stad van de horloge. Ik moest er net even naar zoeken. Maar de stad van het horloge, Besançon, Cancellara in de laatste kilometer. En dan ben ik benieuwd wat voor tijd hij gaat neerzetten. En of hij die tijd van Tony Martin ook echt gaat verpulveren. Hij was dus al ruim een minuut sneller, oh, 10 kilometer voor de finish. En nu gaat hij dan uh, nog lekker even bergaf. Het is wel technisch hoor, het blijft oppassen geblazen in die straten van Besançon. Een bochtje naar links, een bochtje naar rechts, Daar stuurt hij goed doorheen. Hij kan dat natuurlijk als geen ander Fabian Cancellara. Die in de Ronde van Vlaanderen nog als een doodvogeltje op de weg lag. Sleutelbeen echt versplinterd bij een hele, hele rare valpartij. Na een van de beklimmingen. Ik dacht dat het bij de Kluisberg was. in de richting van de oude Kwaremond. Toen ging het mis met hem. Maar hij is weer volledig terug Fabian Cancellara. wonderproloog in Luik. En gaat hier echt op weg om die tijd van Tony Martin te verpulveren. Tony Martin 53-40. En dan Fabian Cancellara en de laatste. De laatste 100 meter, zo'n beetje, van deze tijdrit. Daar komt hij over de streep. Bijna anderhalve minuut sneller. Iets minder dan anderhalve minuut sneller, dat wel. Maar wat een tijd voor Fabian Cancellara. Hier is hij dan hoor. Een gemiddelde van 47,6 km per uur. 1 minuut en 19 seconden sneller dan de snelste tijd tot op dit moment. Fabian Cancellara maakt het waar. Na de prologen luik lijkt hij ook op weg naar de overwinning hier in de tijdrit. Of het zou moeten zijn dat er nog hele gekke dingen gaan gebeuren... Chavanel op het eerste tussenpunt. 7 seconden langzamer dan Cancellara. En ook Peter Velits die doet het goed daar. 13 seconden achter Cancellara. Kunnen zij nog in de buurt komen van Fabian Cancellara? Kan Bradley Wiggins nog iets? Kan uh, Cadel Evans nog iets? Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat Fabian Cancellara straks opnieuw op het podium komt te staan. Voor zijn 51ste overwinning alweer als prof. 51 overwinningen waarvan 31 als tijdrijder. Onvoorstelbaar die Fabian Cancellara. Die beheerst deze discipline geweldig. Fabian Cancellara dus de snelste tijd. 1 minuut en 19 seconden sneller dan Tony Maarten. Dan Jens Vogt en op de vierde plaats voorlopig... De aanhangers van de voormalige Oekraïense premier Julia Timoshenko... denken dat de cassatiezaak die ze aanspanden opnieuw wordt vertraagd. Hoe groot is de kans op verder oponthoud? En hoe gaat het op dit moment eigenlijk fysiek met de gedetineerde politica? Dat gaan we vragen aan mensenrechtenrapporteur Joskoen Churros. Op dit moment aan de telefoon vanuit Monaco. Uh, dag, meneer Churros. Hey, goedemiddag. U bent behalve CDA Tweede Kamerlid ook rapporteur voor de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa, de OVSE. En wat bent u als rapporteur te weten gekomen? Nou, ik heb uh, vorige, afgelopen woensdag uh, heb ik mevrouw Tymoshenko uh, bezocht. Ik heb kennis genomen uh, van haar gezondheid. Uh, nou, Zij zegt mij, en ze lag ook op bed, ze zit onder de uh, zware pijnstillers. Zij vermoedt dat haar uh, zaak, die staat uh, geagendeerd voor uh, aanstaande donderdag 12 juli. En dat is de aanleiding van het hoge beroep, wat is uh, afgewezen of wat uh, voor haar niet goed is uitgepakt. Nu is zij dus bij de hoogste rechter in cassatie. En zij zei al tegen mij dat zij verwacht dat het nog een keer wordt uitgesteld om, ja, om het argument dat zij niet kan meedoen aan de verkiezingen. Die staan gepland op uh, 28 oktober. Uh, uh, van dit jaar. En dat is in uh, Monaco ook nadrukkelijk uh, aan de orde gekomen. Ik heb mijn uh, rapport gepresenteerd. Ik heb daar een, een heel groot stuk gewijd aan de situatie van uh, uh, mevrouw Timoshenko. Ik kan daar natuurlijk niet als buitenstaander intreden in die rechtszaak zelf, maar waar het mij als mensenrechtenrapporteur natuurlijk om gaat, is dat het transparant is en dat e iemand een eerlijk proces krijgt. Ja. U hebt Want... uw bevindingen gerapporteerd en hoe is door, daardoor de OVSE op gereageerd? Uh, mijn rapport. Is uh, uh, door uh, de OVC bestaat uit 56 landen. 55 landen hebben voorgestemd. Alleen Belarus, maar die stemt bijna overal tegen, heeft tegengestemd. En het was wel aardig om te zien dat, naar aanleiding van mijn uh, rapport, ontstond er een verhit debat. Met name tussen de Oekraïners uh, eh, onderling. De pro- en de contra-Timoshenko-aanhangers. En beide grepen mijn rapport aan om hun gelijk te bewijzen. Nou, toen moest ik mij af en toe wel achter de oren krabben. Maar daarna is door de Italianen naar aanleiding van mijn rapport een resolutie ingediend over de zaak van mevrouw Timoshenko, en daarin stond letterlijk, nou ja, er geen politieke gevangenen. En als er politieke gevangenen zijn, dan moeten die kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Dus iedereen moet uit de gevangenis zijn voor 28 oktober. En dat was een, nou ja, een heel duidelijk politiek statement. Ja. ...van de overgrote deel van de mensen en de landen en de parlementariërs die aanwezig waren. Ja, dus, dus dat geldt ook voor uh, Julia Timoshenko. Nou is het saillante detail dat Oekraïne binnenkort voorzitter wordt van de OVSE hè? Ja, nou dat, dat, dat is precies ook met die reden dat ik uh, Oekraïne met naam en toenaam in mijn rapport heb genoemd. Kijk, er wordt natuurlijk extra gelet op... De voorzitter die natuurlijk eigenlijk een toonbeeld moet zijn van, van mensenrechten... en die, die, die uitgangspunten van met name mensenrechten... Eh, moet zo'n land natuurlijk eigenlijk dubbel en dwars verdienen en onderschrijven. Want het is een beetje raar als je zelf voorzitter bent... en als je in eigen land kijkt, dat daar natuurlijk ontzettend veel kritiek is. Dus dat is voor mij ook de kapstok geweest om dit aan te kaarten. De boodschap is duidelijk geweest. Maar ik heb daarna ook met eh, parlementariërs beide kanten van, vanuit Oekraïne gesproken... Nou, ook die parlementariërs denken toch weer dat helaas de zaak zal worden uit, uh, uitgesteld. En dat toch dit wordt gebruikt als uh, opzetje om mevrouw Timoshenko buiten de, de, buiten de politieke strijd te houden. En als je de, uh, nou ja, de regeringskamp spreekt, die zeggen niks aan de hand. Mevrouw krijgt gewoon ja. een eerlijk uh, proces. Ja. Goed, uh, dank dat u even aan de telefoon kwam. Uh, Joskoen Tjurus, hij is CDA-Kamerlid en mensenrechtenrapporteur voor de OVSC. Mm -hmm. De Radio 1 Spotzomer, De festivaltent. Het World Festival Parade Brunsum is donderdag geopend... door minister Leers, die daar vandaan komt. Dat was reden genoeg om voor Laura Kors... om met de festivaltent uh, daarheen te gaan. En het klinkt daar zo. Parade is in Dit is het officiële lied van World Festival festival Brunsum. En ik moet eerlijk zeggen dat is toch wel de verrassing van deze rubriek tot dusver. Want wat blijkt? Het is het grootste volkstansfestival ter wereld en ik had er nog nooit van gehoord. Om heel eerlijk te zijn heb ik zelfs even moeten opzoeken waar Brunsum ligt. Het ligt vlakbij Maastricht, mocht u het ook niet weten. Tijdens de parade Brunsum treden 21 dansgroepen uit 19 verschillende landen op. En overdag geven die onder meer workshops aan de plaatselijke jeugd. Alle kinderen vormen een grote kring. Hand in hand met daartussendoor leden van de dansgroep uit Colombia. En springen. Doe maar even mee. Spring, spring. Ja, het is gewoon echt superleuk. Waarom? Ja, Ik weet niet. Oh, ik, uh, jullie gaan met z'n allen onder een poortje van armen doorrennen, denk ik. Dus ga er maar snel achteraan. Staat u met je handen in je zak? Heb je er wel zin in? Mm, ja, een beetje wel, een beetje niet. Wilde je hier zelf heen komen of moest je van je moeder? Mm, ze, zei me, oh, ze had twaalf eh, uur s'nachts opgegeven. en Toen zei ze, ja, dat vinden mijn kinderen vast wel leuk. Dus. Het was twaalf uur s'nachts toen je moeder je hiervoor heeft opgegeven. Ja. Met, een, uh, met misschien een biertje of een wijntje op? Volgens mij wel, ja. Herman Rendon is uh, zeg maar artistiek leider van deze Colombiaanse dansgroep. Ballet Farajones de Cali. Hoe is het voor een Colombiaanse dansgroep in, om in zo'n klein plaatsje als Brunson te zijn? 208 uh, one group een groep van mijn land hier. Collega's van hem waren hier al eens eerder It's famous, geweest. It's famous festival in in the world. Really? Yes, yes, yes. It's dus mensen in Colombia kennen het. Yes, this this festivals of Netherlands is very nice and very big, big, groot festival. Nou, u hoort het, de parade Brunsum. misschien in Colombia beroemder dan in Nederland. De geschiedenis van dit vierjaarlijkse festival is nogal opmerkelijk, en dat valt af te leiden uit het thema van dit jaar. Dat is digging and dancing, graven en dansen. En festivalvoorzitter Jacques van Oppen die legt even uit hoe dat nou zit. Ja, Het is eh, Parkstad Limburg, voormalig eh, Oostelijke Mijnstreek. Het is eigenlijk een gebied waar eh, 100 jaar geleden de eerste keer de mijnbouw is eh, begonnen. Dat betekent eigenlijk dat we heel veel gastarbeiders uit eh, Polen, Tsjechië, Italië... al die landen zijn hierheen gekomen... En die hebben eigenlijk in 1953, toen de watersnoodramp was in Zeeland... en wij het tijd met die slachtoffers geen carnaval hebben gevierd... hebben die een spontaan zomercarnaval gedeeld met ons. En dat zomercarnaval betekende eigenlijk dat zij hun cultuur, hun dansen... van hun verleden, van hun omgeving waar ze eigenlijk oorspronkelijk wonen... met ons hebben gedeeld. En dat was zo'n succes dat we dat één keer in de vier jaar sinds 1953 hebben gehouden. En daarmee dit keer de vijftiende keer dat wij een festival organiseren. Dit verklaart ook het deel van het speciale lied. dat voor de parade in Brunsum is gemaakt dit jaar. De mijn en de dans worden nu gecombineerd. Peking en dancing wereldwijd geaccepteerd. Nog even naar die naam, de parade. Die is eigenlijk uh, gejat door uh, de club in, uh, in de Randstad, uh, die naar de vier grote steden gaat. Ja, dat is correct. Maar ik zeg altijd, uh, het is goed als je gekopieerd wordt, want dat betekent dat je een succes bent. Ja, nogal opmerkelijk, de combinatie van mijnwerken en dansen. Het verklaart wel waarom er een kleine tentoonstelling over 100 jaar mijnwerken te zien is op het festivalterrein. Uh, zojuist liep ik daar de heer Hendrikse tegen het lijf. Hij heeft bijna dertig jaar in de mijnen gewerkt. En dat dat moeilijke tijden waren, kunt u opmaken uit uh, onder meer deze anekdote. Uh, dat is de lamp, de onderjans van mijn lamp. Maar je voelt nou wel dat hij warm is. Oh ja, ja. Voelde nog... de lamp, hij is warm. En als hij dan nog een beetje hoger was, dan werd hij nog warmer. Dus en die had je aan de broek hangen. En, ja, u doet hem weer even aan uw uh, mijnwerkerspak, wat u nu draagt. Ja, dus zo hing hij altijd. En zo Tussen was de benen? Je, zo was hij aan het werken. Ja. Zo. Wat staat niet tegen het kruis dan, die lam? Ja, ja, die werd echt wel warm. En soms, soms uh, dan zei je wel eens, hé, hey, ik ben maar aan verbranden. Dan, uh, ja, en dat is me vaak genoeg gebeurd, hoor. Dat je gewoon, uh, dat kleine jongen, dat hij verbrand wordt. Dat hij hem blaar had. Echt waar? Ja, ja, ja. Dat is vaak genoeg gebeurd. Nou, voor nog meer mijnwerkers, onthullingen en natuurlijk volksdansen. heeft u nog tot en met woensdag om naar Brunsum te komen. voor World Festival Parade Brunsum. Ik pak mijn uh, festivaltent weer in. Tot morgen. Laura Kors was dat. Uh, Gerrit Hiemstra is aangeschoven voor het weer. Eerst even naar Frankrijk, Gerrit. Ze zitten ja. nu in Bussalzon. Komende ja. dagen rustdag en dan gaan we de berg in. Wat voor weer uh, kunnen de renners verwachten? Ja, nou eigenlijk ideaal weer. Uh, het is nu ook ideaal weer. Hè. Weinig wind. de uh, zonnetje schijnt. Temperatuur zo'n zo 23, 24 of 25 graden. Zo'n beetje in die orde van grootte. Dus perfect weer voor zo'n tijdrit. Morgen rustdag, hetzelfde soort weertype. Maar dan uh, de woensdag, dan uh, bergrit. Ja. Uh, waarbij het vooral uh, hoog in de bergen behoorlijk fris is. Ik denk op zo'n 1500 meter, dat is zo'n beetje de hoogste top, de Grand Colombier. En daar is het morgen zo'n 11 à 12 graden. Nou, ja. zullen ze dat ongetwijfeld weten hoor, maar dat is toch echt wel fris. Krant voor de borst uh, in de afdaling zou ik zeggen. Ja. <laughs> en dan het weer hier? Ja, hier is het. Fris, uh, ja, het is hier uh, uitgesproken fris en uh, dat blijft ook zo. De temperatuur de komende dagen die komt uit op maximaal een graad of 18 in het midden van het land. Misschien met een beetje moeite 19 graden. En het blijft echt wisselvallig. Met elke dag wel kans op buien. Uh, daar zit uh, misschien eens een dag tussen waarbij het wat beter is. Donderdag lijkt een uh, vrij goede dag te worden. Maar goed, het blijft echt wisselvallig. En ook uh, na het volgende weekend zit daar nog geen echte verbetering aan te komen. Hmm, we hadden liever wat anders gehoord. Ja, ik hou, had ook anders. graag wat anders verteld. Nee, sorry, nee. Tijdrit gaat door zometeen in de komende uren van de Radio 1 Sportzomer. Nummer 1 nog steeds. Fabian Cancellara 52,21 zet hij op het bord.